Assad hoopt met de maatregelen als deze proces, de protesten tegen zijn bewind tegen te gaan. Verder heeft de nieuwe premier van Syrië een regering gevormd. President Assad ontsloeg de oude regering twee weken geleden... ook in een poging de onvrede in zijn land te bedaren. Het weer, vanavond is het wisselend bewolkt. Morgen is er vooral in het oosten veel bewolking. In het westen zien zon- en stapelwolken. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ANB verkeersinformatie De files van de avondspits zijn snel aan het oplossen. Op een paar uitzonderingen na. De A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Rudolf Arensveen en Hoogmade, 6 kilometer. De A12 van Utrecht naar Arnhem, bij Drieberg nog 4. Een speelvertraging op de A16, Breda richting Rotterdam. Bij knopen plein is een ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen en een personenwagen. Drie van de vijf rijstroken zijn dicht. Het loopt vast tussen knopen de Ridderkerk... en knopen Plein over 5 kilometer.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 Onze gast is een van de tv-grootheden van het land. En grootheden hebben nog wel eens de neiging om geen risico te nemen. Want voordat je het weet ben je grootheid af. Maar als onze gast iets niet schuurt, dan is het risico nemen. En deze keer is dat de hoofdrol in de nieuwe Nederlandse film... Alle tijd waarin hij een zoekende en worstelende man speelt die zijn eigen geluk te vaak vergeet. Hier is Paul de Leeuw. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunst van Donderdag, 14 april. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, maandag tot en met donderdag op Radio 1. En u kunt reageren op deze uitzending Doe dat dan via onze website RadioKunstof.nl. Daar is een gastenboek en daar kunt u uw reactie, uw vragen, uw opmerkingen... alles wat u kwijt, uw lievelingsrecepten... alles kunt u achterlaten op deze website. Paul de Leeuw, welkom. Dank je wel. Vandaag is de dag van de kritieken... Gisteravond al. Ja, toen begon het? Toen begon het al, ja. Maar dit noemen ze bijltjesdag of niet? Gakdag of uh, vlaggetjesdag. Wat is het geworden? Voor mij vlaggetjesdag. Vlaggetjesdag? Ja. Ging de vlag uit? Ja, de vlag ging dan in de haring. <laughs> prikkertje. Maar, Lekker, hè? Uh, ja, nee, is, uh, ik ben er sowieso trots op, op de film. En ik geloof dat hij uh, toch omarmd is. Ja, met wel een kritische, uh, kritische naam. Ja, want de gemiddelde is denk ik drie sterren op vijf. Ja. Hè? ja. Daar, daar kom je op uit als je alles optelt. Ja, als je alles deelt en, en voor mij is het drie op vijf, ja. En dat is een goede score? Ja, in feite lees je alle recensies niet zozeer hoeveel sterren je krijgt. Dat, dat, dat vind ik een beetje... Het ja, dat, dat, dat uh, gaat een nuance uit. ...afleperen vergelijken. Ja. Maar je le leest gewoon wat de recensent uh, schrijft. En ja, dan is het gewoon... Uh, sommigen hebben er geen zin in of zien het, zien het gewoon niet. En anderen vinden het uh, mooi om het te kijken. En het is een debuutfilm van een, uh, van een regisseur Job Goschalk die, uh, ja, die mij enorm, uh, enorm uh, cadeau heeft gegeven om deze rol te Rol, uh, mij aan te bieden. Dat beschouw je echt als cadeau ja, en ja. niet als werk? Nee, dat is geen werk. Nee. nee. nee. Want wat is het cadeauachtige en feestelijke aan, aan, aan deze rol? Uh, nou, dat het een rol is. Uh, je leest hem, eerst het script en dan uh, zegt hij, je hoeft geen auditie te doen. Hij had echt het geschreven met mij in zijn achterhoofd. Dat geldt, ook voor de, dat geldt ook voor de. alle andere acteurs. Ik kan me ook helemaal geen andere acteur voorstellen in deze rol op de een of andere manier. Nee. Nee. Het hoort zo bij jou, bedoel ik dan. Ja, nou, dat, dat, uh, dat, dat, dat, toen ik het las, dacht ik ook van ja, dit, dit zie ik mezelf wel doen. En het is ook natuurlijk een rol, een, een beetje ingetogen spelen. Dat hebben de mensen natuurlijk niet zo vaak van mij gezien. Nee, nee, nee. En is dat ook bijvoorbeeld... Want wat heb je nu teruggezien in de kritiek waarvan je dacht... Nou, daar gaat wel een vlag voor uit wat mij betreft. Ja, de vlag gaat uit voor het uh, wat ik het mooie vind aan de volksland... is dat de film vrij luchtig begint en dan een enorm uh, keerpunt maakt. Ja, en, drama wenseling. zwaar hakt het erin. Dat is nog steeds onverwacht als je dus gewoon uh, in de bioscoop zit... Met, met normale mensen, dus mensen die niet uh, schrijven over de film, dan hakt het toch... onverwacht komt het, toch, uh, komt het binnen. Zeker. De ingetogen spel van mij, met name ook... de, de andere spelers die echt... Uh, ook veer in hun een, in een reet krijgen. En dan blijft natuurlijk altijd discussie... dat de krant gaat bepalen of... of je naar Paul de Leeuw zit te kijken of naar iemand... die Maarten speelt... Maar ik heb wel het idee dat veel mensen dat toch binnen een paar minuten vergeten zijn. Er zijn dat... ook mensen die dat niet vinden, dus recensenten. Maar dat vind ik gewoon, uh, ja, dan, dan moet je maar anders die bioscoop ingaan. Want dat is wel een onderwerp wat ik ook uh, zeker op mijn briefje heb staan. Uh, want dat fascineert natuurlijk toch enorm. Het, het spel tussen zit ik naar Paul de Leeuw te kijken... of zit ik naar een verhaal te kijken van Maarten, muziekleraar... die. Uh, uh, met dat zusje in een groot huis woont... en, en haar eigenlijk bijna doodknuffelt met zijn liefde... uit, uit een super verantwoordelijkheidsgevoel... uit haar los moet laten. En dat hele moeizame project, of het proces... totdat dat grote drama eraan komt, uh, ze wordt ziek. Uh, wij gaan het daar zo uh, uitvoerig over hebben... Uh, je bent in ieder geval goed geluimd, dus, met die uh, drie sterren. Ja, dat is sowieso geweest. Oh ja, echt, hè? Ja, ik denk... ben je niet gevoelig voor. Uh... Ja, heel erg gevoelig. En ik bedoel, het liefst uh, schiet ik ze ook dood. Maar uh, uh, dat, is niet, dat is in dit geval niet. Kijk, het gaat natuurlijk ook om wat je zelf maakt. Dus doodschieten is het grote woord, natuurlijk. Maar je wil een soort revenge, wil je hebben. Maar uh, het is heel verkeerde, verkeerde woordkeuze dat ik dit zeg. Maar. Um, um, kijk, de film hebben we gemaakt. Je ziet de film terug en je bent er ontzettend trots op. En dat gaat niet weg door negatieve kritieken. Daarbij zijn er ook hele positieve recensies... en die hebben toch nog steeds de overhand... En het, uh, je voelt toch wel dat mensen de, de film inmiddels kennen. Dat ze toch denken, we willen die film zien. Maar iets wat heel goed is of wat je zelf heel goed vindt, dan moet er wel echt wel gigantisch tegenaan geramd worden. Wil je denken. hé, hey, uh, mijn hoedje gaat af of ik heb er geen zin meer in. Nee, maar het lijkt mij op zo'n dag als vandaag bijvoorbeeld heel moeilijk uh, om. De kritiek te negeren en daar luchtig over te doen. Terwijl die toch overal voorhanden is. Hè? Je kan natuurlijk. Je, 's ochtends word je wakker en die krant ligt daar gewoon. En dan, dan, dan, dan wil je toch kijken wat men vindt. Ja, Gelijk. En tegelijkertijd wil je er ook niks van aantrekken. En dat, is, dat nee, moet, maar, lijkt mij een ingewikkeld spel. Maar het, het, het, het is natuurlijk ook een, een recensie leesje. En dat doet dan iets met je. Maar dat kan ook soms niet langer dan een kwartier of twintig minuten duren. Je hebt nou nu een koptelefoon gevraagd, Paul de Ja, je ja, hebt die, er één op. Ja, ik heb hem al de hele tijd op. Maar ja? jij hebt hem nu op, maar je hebt je ene oor eruit gestoken. Ja omdat ik hem nu... Ik was vernieuwd of het... Ja, het is hetzelfde geluid. Dat het was een heel wonderlijk gezicht. Ja, het is ook een wonderlijk gezicht. Maar het was even... Want ik vond, je was het praten, dus toch raar? Als je oh, hermetisch afsluit, ik zou opeens heel andere radiozender horen opeens. Hoor jij hetzelfde als nee, ik? Ik hoor nu muziek van een, een hoe heet die? Jan Slatter. Oh nee. Ik weet niet wie het is. <laughs> Jan Slachter. <laughs> op gitaar, zeker. Ja. Nee, maar kritiek neem je altijd. Je, je, je leest en je kijkt natuurlijk vooral naar wat, wat er staat en uh, je interpreteert het. Maar het is natuurlijk uh, we hadden natuurlijk ook al wat dingen gehoord dat er ook vrij positief kritiek stonden al in het AD en we wisten al dat de uh, Telegraaf, dat wisten we dan niet. Uh, dat de volksstand goed zou worden. Want Job Goschalk had een interview bij de volksstand En vroeg toen. Ja, ja uh, gepubliceerd, ja. ja. Maar betekent dat je dan een hele slechte film maakt en dan heb je een interview? Nee, ze deden alleen maar interviews met mensen. waarvan ze echt dachten die film is ook goed. Of die mm. heeft minstens drie mm. sterren. Dus dat wisten ze al een klein beetje. Nou, goed. Het is, het is gewoon goed nieuws. Mag ik even ander nieuws aan je voorleggen? Ook nieuws van vandaag. Als het vandaag. Maar goed is. Nou ja, het is eigenlijk geen goed nieuws. Want Joop van der Ende heeft zijn theater aan de Zuidas teruggetrokken. Ja. Hij zou een theater daar bouwen. En uh, daar, daar werd natuurlijk al jaren, is, is men daar al mee bezig. Er zou heel veel geld in gestoken worden. En omdat, omdat die BTW-prijs verhoogd is op de theaterkaartjes... althans, dat wordt nu als Hebben argument nu gezegd, gegeven... Ja. Uh, trekt hij zich terug van de Zuidas en zit hij erover te denken... om in Hamburg, in Duitsland, een, een theater omdat te bouwen. Omdat daar geen BTW wordt gegeven op de kaartjes. Dat denk ik, ja, het is goedkoper. By the way, BTW. <laughs> maar... Um... Uh, ja, nou ja, ik, ik, had, ik, ik wist helemaal niet dat het, nog, dat het nog in vragen was om daar een theater op te richten. Maar, of, het is, maar het is een teken aan de wand. Het gaat niet zo goed in de theaterwereld. Uh, ik hoor het in deze uitzendingen hier ook ja. al heel vaak. Er worden heel weinig kaartjes uh, verkocht. Het loopt echt terug. Artiesten hebben het moeilijker en moeilijker om, uh, om, om, om verkocht oh. te worden. Merk je daar eigenlijk zelf ook iets van? Of? Nou als tv bedoel, mijn kijkcijfers zijn wel minder geworden. maar Dat, is uh. dat, dat denk ik niet door de btw nee, maar je kent die toneelwereld. Ja, je hoort het heel erg om je heen. Dat, je, dat, je, dat mensen het moeilijker hebben om de zalen vol te krijgen. Daarbij is het, natuurlijk de, de kaartjes uh, redelijk prijzig. Mm -hmm. Dus ik denk dat het publiek ook maar één keer iets kan uitgeven. en als het echt goed is, als ze nog een tweede keer naar iets toe gaan. Maar het is natuurlijk wel een teken aan de wand dat het, uh, dat het, dat het slecht gaat met cultuur in mm. Nederland. Het probleem is dat er natuurlijk de linkse hobby wordt aan de groepen... en ook dat het wordt maar tijd dat het aangepakt wordt. Ik vind het klinklare klinkklare onzin. Maar je krijgt dat niet aan het verstand van een aantal mensen die toch voor het zeggen hebben. Maar ik denk de hele tijd, hebben mensen nou echt veel minder geld verdiend waardoor ze minder uit kunnen geven? Want of is dit gewoon alvast een, een soort voorschot op, op de crisis... of op de ellende nee, die er nou, komt? Nee, volgens mij heeft het te maken met de crisis die een paar jaar geleden gestart. En dan, dan merk je pas een jaar of anderhalf jaar later merk je de gevolgen. Ik begrijp wel dat er nu wel meer auto's weer verkocht waren dan voorgaande jaren. Maar dat had dan weer met een soort lease of ook weer met een BTW trouwens regeling te maken. hoorde ik gisteren bij een reportage over de autorij. Um, ja, het is toch het eerste waar je op beknibbelt, denk ik toch? Uh -huh. Is dit je uitgaafpatroon thuis. En er was nu ook weer sprake van dat er ook verhoogde btw op, op gewoon voedsel komt. Dat wordt dan toch gelukkig door de PVV, Partij van de Arbeid en de CDA tegengehouden. Maar als dan de VVD ligt, wordt alles uh, bezuinigd. Ja, maar er wordt dan aan de andere kant weer teruggebracht. Want die 2% willen ze dan bij de, bij de inkomsten willen ze die er weer afhalen? Hè? Inkomsten van uh, theater van voedsel. Uh, nee, nee. Uh, de, de belasting op, op salarissen, ja, de lonen. Maar dit was toch een cultureel programma? ja Maar zitten is nu in een economische ja, maar dat gaat bij ons, Ja, maar dat ja, gaat niet Het is dat de... gewoon één de... grote wereld. Maar als dan, als dan, <laughs> als dan van 19% en dan 2% gaat van de voorkant weer in. Ja, ja. Nou, ik, ik zie het met vertrouwen tegemoet. Ja, ik hoor het. Okay, <laughs> ik hoor van gaan... de week dat je op moet schieten. Ja. Paul de Leeuw. Televisie maken. Producer. Oh ja, hoor je dat? Nee, dat <laughs> jij is... hoort helemaal niks. Ja, dan moet je... Luister, ik luisteren. Ik mocht wel de koptelefoon, maar ik mocht er niet de regieaanwijzing. We gaan worden. nu even ja, heel serieus. Niet. Ja, natuurlijk, dat zou toch kunnen. We gaan heel serieus nu over de film praten. Televisie maken, ben je producent, zanger, acteur. Vanaf vandaag ben je prominent te zien in de hoofdrol in de speelfilm Alle Tijd van Job Goschalk, die zowel tekende voor het scenario als de regie. Het verhaal van een broer, Maarten en een zus Molly. De broer heeft door het overlijden van de beide ouders de zorg voor zijn veel jongere zus op zich gekregen. En bemoedert en bevaderlijk. Het haar eindeloos totdat zij aankondigt dat zij met haar vriend samen gaat wonen. En zo wordt de broer eenzaam en alleen en homo in een groot leeg huis op zichzelf teruggeworpen. Totdat een nieuw en echt groot dame zich aankondigt en dan ontstaat eigenlijk het grote drama in de film. Uh, die grote aanwezige man waar het allemaal om draait, die Maarten, die man die zoveel ruimte en aandacht nodig heeft, die overloop van de zorg, stond die man jou eigenlijk aan toen je. Zag wie hij was. <laughs> Bladzijde 1. Uh, dacht ik wel, want ik herkende er wel wat dingen in. We zijn er zijn uh, bijeenkomsten. Ja. ja, maar dat, het is wel dat je alles met de deken van uh, Franse kaas, stokbrood en uh, vooral witte wijn uh, bedekt. Er wordt veel gegeten en gedronken, gedronken in deze film. Ja. Ja. Ja. Dat was ook wel een idee om het licht en kleurig te maken. En, uh, wat, wat, wat ik dus mooi vind aan de film is dat het, het, het noodlot slaat toe, maar toch gaat het leven. Uiteindelijk weer door in die zin, er ligt iemand ziek te zijn en onder probeer je toch de spanningen weg te denken door een tequila feestje te geven. Mm -hmm. En ik, weet, ik denk dat mensen zich daar ook in herkennen. Uh, uit eigen ervaring, want meegemaakt dat een, een ziekbed uh, duurt dan lang en af en toe moet je, heb je even lucht nodig. En uh, wat Maarten, de persoon die ik speel, uh, is een beetje van ongelijk type die eigenlijk het liefst alles zelf regelt. En als het niet naar zijn eigen hand gezet kan worden... dan loopt hij een beetje mokkend door het huis. En dat heeft met name te maken met de relatie met zijn zus... maar ook met de vertrouwensband met zijn vriendin Reina... die gespeeld wordt door Lineke Rijksman. Prachtige rol. Ja, trouwens. prachtige rol, ja. En Molly wordt ook prachtig gespeeld door Carina Smulders. Ja, en als je, uh, maar het, doe... in hoeverre lijkt hij op jou en lijkt hij ook niet op jou... Deze ja, het, het is meiden. het bemoederen, de, de moederkloek, dat, dat, dat herken ik wel. Dat het zorgzame. Uh, he? Ja, dat heb ja. ik ook wel heel erg. Maar het is niet zo dat ik... Uh, dat het, ik werk er natuurlijk ook heel hard bij, dus het is niet altijd uh, gaat het op. Maar om bijvoorbeeld uh, een voorbeeld te geven... Ik heb nu een dagelijkse late night show... en ik het, had wel afgesproken met uh, mezelf en met de redactie en met de hoofdredacteur... en dit is nu Sander van de Ede geworden... Van Ik wil tussen vijf en zeven thuis zijn, dat ik de kinderen eten kan geven... dat ik dan om een uur of half acht wegga, En dan ben ik om acht uur voor de promo en om half negen vergaderingen. Dus dan heb je, ik wil dan toch wel dat thuis het eten koken en zorgen dat het thuis een beetje datzelfde ritme blijft. En dat, dat heb je ook volgehouden ja, tot niet, toch? dat lukt op uitzonderingen als je nou, ergens moet zijn. Maar dat, dat, dat gaat heel goed. Ja, en dat, want wij vroegen het ook aan Job Gosschalk... die de film heeft geregisseerd en geschreven. En die zei tegen ons... Het zorgen zit bij hen allebei in elke vezel. Dat is de kern. Maarten heeft het zorgen nodig om zijn positie te bepalen... maar Paul is dat stadium al ver voorbij. Ze zijn beide gul en heel echt. Ze overschreeuwen zichzelf vaak... maar als het erop aankomt staan ze voor je klaar... en kun je op ze bouwen. Ze beschikken allebei over luchtigheid, over zelfspot. Maar Paul is geen Maarten... Hij heeft hem moeten zoeken. Soms had hij wel heel veel last van die veelheid van die Maarten. Weer die hapjes en die wijntjes en dat gaat <laughs> Die En die Ja, en Paul vond hem af en toe ook een enorme zeikert. zeikert. Het lijkt mij enorm ingewikkeld om een rol te spelen... van iemand die in Heel veel opzichten zo dicht bij jezelf komt, maar toch niet helemaal. Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met als mens, mensen die mij goed kennen, weten dat ik vrij een vrij stil iemand ben. In die zin, ik heb het heel erg naar mijn zin in mijn leven, maar ik ben niet zo extra vet als dat ik overkom op televisie en in, in het theater wat ik doe. Dus... De mensen zijn verrast, waarschijnlijk als op film nu zien, een soort ingetogen perso personage. Ja. Terwijl ik daar, dat herken ik heel erg van mezelf, dat, dat, dat ik vri vrij ingetogen ben of vrij nou, rustig ben in mijn, in mijn privéleven, privésituatie. Zit jij, zit jij in je gezin gewoon regelmatig heel veel zwijgend aan tafel, terwijl de anderen... Ik word totaal genegeerd soms. We gaan de licht uit en zijn ze mij vergeten om te zeggen we gaan naar bed. Nee, nee, nee maar wel dat je rustig bent. ook niet. Nee, nee, nee, want het is wel zo. Je hebt natuurlijk met z'n vieren natuurlijk een gezin met twee kinderen. Dus uh, het is bij ons gewoon om, om half zeven wordt er gegeten. TV gaat uit, we praten over hoe de dag was. Er wordt gevoetbald, er wordt uh, gedrumd. En er wordt, er wordt veel uh, bui buitenschoolse activiteiten ondernomen. Maar het is niet altijd uh, de, de carrière of het werk van mij. Of uh, iedereen dat moet luisteren. Dat het luister, allemaal om jou draait. Dat, allemaal, dat is niet wat, zo. Wat bij Maarten eigenlijk wel zo is. Ja, die is wel echt. Voor. Hij is heel egocentrisch in zijn zorgplicht ja, eigenlijk. Ja, hè? ja, dat gebeurt ook. Maar dat is ook omdat hij ook de wijn heeft. En hij heeft ook de kaas. En hij heeft ook het lekkere huis. En hij heeft ook, wat hij ook zegt in het begin van de film... tegen Molly, die wil gewoon met haar vriend Teun... Ter luik speelt dat. wil, wil, wil, wil ze eigenlijk weg. En dus zegt, ik kom er lekker terug. Maar boodschap boodschappen, dan kook ik wel. En dan is eigenlijk dat. mijn zusje me niet wil teleurstellen. en dat ze ook weet, ja, dan weet je gegarandeerd een leuke avond. Maar ik begrijp niet. als Maarten een eerste date heeft met zijn potentiële vriend. Arthur, door Alwin Pullocks. Ik noem gewoon alle namen die. Ze ja, spelen, allemaal gewoon, zijn ook allemaal fantastisch. Allemaal goed, ja. En goede vrienden, toch hoop ik ook. Inmiddels. Ja. Voor één grote camper naar Ibiza. Dan nood. Dan daten ze hebben, elkaar ontmoet... Het even mis. En dan uiteindelijk zien ze... dan komt opeens on, ongevraagd komen dan... zowel zijn bestvriendin als zijn zusje... als de vriend van zijn zusje, die die helemaal niet mag... komen dan mee eten. Nou, dat zou ik... persoonlijk zou ik denken, Rot, Is even lekker gauw op. Ja, en dan zou je ze de deur uitsturen. Absoluut, ik zou hem ja. eens open doen. Ja. Maar hij doet de hele tijd... een, een vorm van, van, van emotionele... chantage uh, op zijn zus en op andere, maar wel op een hele lieve, knuffelige manier... waardoor je ook wel weer denkt, nou ja, kan mij het schelen. Ja, het is zo'n zo ja, zo zo zo oom die je denkt, die zit hem in een hoek... en elke keer komt hij weer terug. Aan de andere kant missen ze ook wel weer het feit... als ik niet zou bellen, want op een gegeven moment zeggen ze ook... Ja, hij heeft maar zij gaat het huis uit met haar vriendjes samenwonen... en dan zegt hij, nou, het is een goede dag... heeft maar 16 keer het antwoordapparaat ingesproken. Ja. Um, maar als ik niet zou doen in, in de personage Maart, dan zullen ze dat nog missen ook. Ja. Laten we even luisteren naar een fragment. Ik ja, ben moe. Gekker liggen. Dat weet wel. Nou, volgens mij kan ik hier prima doodgaan. Hé. Hey. We gaan niet cynisch worden. Ik wil geen cynisme in dit huis. Ziek of niet, we gaan niet cynisch worden. Als jij cynisch gaat worden, dan flikker ik het eruit. Ja? Maar zou jij een terminaal iemand op straat zetten? Zeg jongens, hou ze op, hou eens op. Ik ken dit. Ik weet precies hoe het gaat. Het, het begint grappig. En het wordt steeds erger. En uiteindelijk gaat eentje huilen. Ophalen. Ja, ik zou jou op straat zetten, ja. Omdat je je ziek lichaam hebt, dan is dat erger nog. Maar ik wil niet dat het cynisme in je hoofd gaat woekeren. En we gaan je proberen om beter te maken. En we gaan chemotherapie doen. We gaan bestralingen doen. We. We houden godverdomme is op met dat we. En jij woekert niks. Ja, boven die appeltaart die je net naar binnen hebt geschoven. Maar ik ga dood. En ik word niet beter. Hoi. We? Ik word niet beter. Ja, dat weet ik. Dat vind ik zo erg. Maarten en Molly in uh, alle tijd. Het is wel een van de heftigste scènes... waarin eigenlijk ook meteen ja, het onderwerp uh, loslaten. Uh, uh, iemand dooddrukken met je liefde of met je aandacht. En hoe dat, uh, hoe dat fout kan zijn. Vind je het eigenlijk lastig om dit te horen? Ja, nee, het... het uh... Het uh, ontroert me gelijk weer. Ja. Omdat gewoon, dit is de sleutelscène. Waar ook, waar ook veel over geschreven is. Of het dan nou goed is of niet. Wat ik daar doe, persoonlijk. En natuurlijk, het hoor, denk ja, ik. Voel het uh, in, in alle vezels. Voel ik het weer. Wat er toen. Die scène werd opgenomen. We hebben chronologisch moeten opnemen. Vanwege de zwangerschap van Kina Smulders. Ze was dus in de, niet alleen in de film zwanger. maar ook in het echt zwanger. Um, en ik zei nog wel tegen Job, zou ik als laatste gefilmd kunnen worden? Want he, ze nemen dus takes, ze, ze, ze draaien op je en aan de andere ja. kant geen tegenspel. Maar ik vond het zo moeilijk. Maar dat zei ik al in, in de eerste weken. Dat, ik, dat vond ik een moeilijk zijn. En met, in mijn onderbroek onder de douche met mijn zusje. Dat, om dat in de eerste dagen te doen, het liefst niet. En ook niet na de lunch. Want dan heb ik een heel raar zitje onder de douche bloot te wezen. Ook omdat je natuurlijk nogal vrij uitgebreid lunchte. Maar Peter, die zag alleen mijn rug. Daar zit, daar zit geen buikje. <laughs> nee, dat is Maar wat is er zo moeilijk aan? Ja, Ik zeg er is. heel erg tegenop. Uh, met Job een enorm goede gesprek had ik. heb heel veel gehad aan Liene Rijksman. die uh, ja, gewoon reet uh, slim is. en briljant in het, uh, in het uh, benaderen van iemand. B gewoon mij te benaderen, mij te coachen samen met Job. Dus je had ook goed die tekst ook doorgenomen en werken dingen, werken dingen niet. Maar je moet het dan toch maar doen. En ja. uh, je moet dan toch een emotie naar boven halen, wat, wat, wat niet mijn, uh, mijn beroep is. Ik ben natuurlijk geen acteur. Niet alsof acteurs dat heel makkelijk kunnen. Maar... Nou, je, stond, je stond natuurlijk wel op een set tussen allemaal professionele acteurs. Ja. En een van die professionele acteurs, Teun Luiks, je noemde hem net al... die speelt Teun en dat is niet zonder reden. Hij zei vorige week in een interview in de krant... Uh, dat hij eigenlijk vooral min of meer zichzelf altijd wil spelen. Dat hij ook helemaal niet verlangt naar een rol in, uh, in Shakespeare of zoiets. Uh, en dat druist eigenlijk helemaal in tegen de professionele uh, toneelopvattingen. Die, die gaan over transformatie. Dat je een ander wordt. Ja. Wat heb jij daarvan beleefd van dat transformeren? Trans, nou, amper iets. Want dat is gewoon. Het, het, het is natuurlijk een rol die dichtbij je staat. En ik geloof dat dat voor iedereen geldt of gold. En dat je het doet. Maar de kracht die je bijvoorbeeld wat je hoort nu Karina als Molly, die kracht die ze heeft in die scène, die zie je eigenlijk als je haar normaal meemaakt, zie je dat helemaal niet, of nee. voel je gewoon. Dus dat, dat, dat, dat hoor je nu wel als je geen beeld ziet. Hoor je een enorme woede en een kracht uh, wat ook gaat om het feit dat zij ziek is, niet haar broer, en dat ze heel erg valt over het woord we ja. gaan het met z'n allen aan, terwijl ze denkt dat ze maar één niet aangaat en daar uiteindelijk ook aangaat. Dat, dat is dat is Molly. En dat transformeer jij. Ik weet wel dat op dat moment ik kan niet uh, dan, en dat meen ik ook serieus, eerst lekker gaan lunchen, uh, eerst een jullie eten en dan even uh, een kop koffie en dan gaan we die scène doen. Dus ik had ook heel weinig in die zin dat ik gewoon me wel dan afzonderde, niet dat ik heel erg apart ging zitten met een iPod van Mozart op mijn kop, maar ja. wel dat ik toch rustig was van ja, er gaat zometeen iets gebeuren wat wel goed moet zijn en wat wel moet kloppen. Dus, dus daarmee... Het kan zo'n zet... transformatie zijn, ja, dat weet ik niet. Nee, nou ja, Job Gossel, ik zei tegen ons... mijn grote angst was dat je naar Paul de Leeuw zit te kijken... en niet naar Maarten. Daarom zet ik hem meteen scherp neer in die film... zodat hij niet als Paul de Leeuw overkomt. Als je transformeert, dan... Dan ben je een geloofwaardige Maarten, eigenlijk. Hè? Ja, maar ik weet dat uit ervaring. Ik heb al wat toneelrollen gespeeld. Onder aan het einde van de regenboog. Dus mijn laatste toneelrol waar ik samen met Simone Kleinsma. Judy Garland, uh, dus pianist van Judy Garland speelde. in de laatste maanden van haar leven. En dan is alle al elke recensie is van je, je bent heel snel vergeten. dat dat Paul de Leeuw staat. maar dat dat nu in die. Al, en dat, dat door... staat er nu ook weer. Ja, het staat er. toch... En dat is iets van ja, jongens. Ik, um, niet, ik wil me niet vergelijken met Meryl Streep. Meryl Streep speelt Margaret Thatcher. dan ga ik denken: oh, wat is ze goed uh, gesminkt? Dan denk ik, ik geloof dat gelijk. Zij maken, dan gaan we daarin mee. Is dat een kwestie van gewoon goed of slecht spelen? Gewoon. Je in gaan. We gaan, een, we gaan naar een film kijken met onder andere Lineke Rijksman, uh, Alin Christopher Paul de Leeuw en al die mensen. En dan ga je kijken naar een film. Maar het, zo werkt het natuurlijk niet. Want je gaat kijken, is Paul de Leeuwen, is iemand anders? Ja, dan moet ik het dan maar mee doen. En ik vind ja, ik geloof maar dat je je het geloof dat vrij snel kwijt bent. Je, je vindt het wel erg wekkend... dat iedereen op die manier jou de hele tijd tegen de meetlat legt. Nee, want ik, langs de meetlat. Mensen ligt. zeggen heel vaak nu: van, zou je dit zou je vaak in dit soort rollen willen spelen? Je weet natuurlijk dat. Uh, je bent natuurlijk een tv iemand die te heel veel uh, binnenkomt via de televisie. Dus het is best wel moeilijk om, uh, om dan opeens een hele andere rol te spelen, dat de mensen je snel doen vergeten. Het grappige is, ik heb een, uh, bij Erwin Olaf, ik hang in de Lamar met zo'n prachtige serie van Erwin Olaf, waar een oh, ja. grote toneel uh, zijn uitgebeeld. En dan ben ik een. Uh, ik, ik dacht dat ik een theaterdirecteur was, maar bleek gewoon een theaterportier te zijn. <laughs> Maar uh, nee. dan heb ik een soort Charles Dickens uiterlijk. Dan denk ik, dan zie je het, en die kop zie ik af en toe. Als ik, maar, en ik denk, god, dat is toch een goede kop. Dat is toch een goede kop uh, in soort dikke, ja, het is... sfeer. En dat is niet omdat ik, dat ik daar plat op ga. Denk ik, dat heeft, dat, dat heeft die Olaf toch goed gedaan. Het is echt een goede kop die je ziet. Maar ik denk, dat, ik denk dat bij jou altijd meespeelt dat je ook ergens tegenop moet boksen. Omdat je gewoon niet een officiële... Je bent een self-made man. Dus ja. je moet de hele tijd alles, van alles bewijzen. Ja. Als je een boek leest, moet je bewijzen uh, dat je kunt lezen. Ja. Ja, dat zit wel een keer van, mij, dat zit wel een keer van mij dat in. Dat is toch zo? Ja. Je bent eigenlijk ja. altijd maar aan het bewijzen. En nu ben je eigenlijk aan het bewijzen dat je kunt acteren. Toch? Nee, want zo voelt dat niet. Nee, zo maar dat is wel zo. Want zo word je bekeken eigenlijk ook. Nee, maar dat, je, kan, je, kan, je, kijk, je kan zelf zien... Nou, de, dat, ik heb 5 januari de film voor het eerst gezien, of 6 januari dit jaar. En ik zag een film waarvan ik dacht, dit is, dit is echt... Dit, heb, dit is goed gedaan, Job. En Paul en alle anderen, maar... Dat was ook, want het stond ook dat ik ontroerd was. Ja, ik was ontroerd dat ik die rol, dat Job aan mij had gedacht... Um, in zijn achterhoofd voor deze rol, had ook iemand anders kunnen nemen. Sure. Ja. En daar ben ik heel erg blij om. En dat, dat sla je niet zo, niet zo snel uit, iemand. Dat, dat, ik zie wel dat ik daar wel iets sta te doen wat wel, uh, wat wel apart is. Wat wel bijzonder is. Ik, ik zelf raakte Paul de Leeuw helemaal kwijt... toen het drama zich eigenlijk... Uh, ontvouwde in de film. Toen, toen, toen dat verhaal van de ziekte van Molly... en dat hele ziekbed. De, de, ernstige, de ernstige Maarten eigenlijk... dat, dat was voor mij... Toen, toen heb ik helemaal niet meer aan Paul de Leeuw gedacht. Toen werd ik meegezogen in een drama. Uh, het drama, dat de, de, de wetenschap... dat je elk moment eigenlijk van je leven overvallen kan worden... door iets ergs waar je geen enkele grip op hebt. En dat greep mij wel aan aan deze film. Ja, dat, dus dan blijkbaar... Um... Je kan natuurlijk niet zeggen, op dat moment raak je de, de paal de leeuw kwijt. Maar nou, ik let er niet meer op. Dan word je in het verhaal gezogen, denk ik. Dat is het dan. En ik denk wel dat de, de, de vrolijkheid en de luchtigheid... die in de eerste 40 minuten zich afspelen... Onder andere ook de relatie die ik dan heb met een uh, ene Arthur... en een biseksuele man, dat die weet niet wat zijn seksualiteit is. Ja, dat kun je allemaal voor lief nemen. Ik, nou, dat gaat kabbelt leuk, door, of leuk of aardig of prienlijk. Reina speelt daar een geweldige rol... die constant ook een soort ja, muur is of een klankbord uh -huh. van Maarten. Dat is haar beste vriendin. ja En dan opeens komt dat, dat telefoontje bij de drukkerij dat, dat het goed mis is. En dan bijvoorbeeld één scène in de auto dat er met z'n drieën zitten... waarin uh, Molly zegt, ik weet niet of ik ziek kan zijn... Dan uh, zit jij op de achterbank? op de achterbank. En met Rijna, uh, die, die aan het rijden is. En dat is in één teken, dus één, één, één uh, positie is het opgenomen. Ja, en dan begint het grote... Nou ja, dan begint eigenlijk die familie uit elkaar te vallen. Of, dan, uh, of herpositioneren van hoe gaan we dat met z'n allen fixen Precies. Ho ho hoe is het om zo'n uh, uh, zo zo thema te spelen? Te doorvoelen als het ware? Want dit moet ook iets zijn wat wat aan jou wel eens voorbij komt, deze gedachte... dat je alles kwijt kunt raken, dat je ziek kunt worden. Ja, nee, het, het is natuurlijk ook wel een, uh, een paar keer gebeurd... dat je een dierbare verliest door ziekte. Um, nou, het, het, het was wel grappig dat... Uh, uh, ik, kende, ik, kende, ik kende Karina, uh, ook al van het spelen in Bethuneel van Amsterdam... ook al van, goede, uh, van onderweg naar morgen, waar ze ook een rol in speelde. En uh, er was een kleine kans dat ze misschien niet mee kon doen... vanwege haar zwangerschap en beschikbaarheden van andere acteurs, onder ik... En dat vond ik zo erg dat zij niet mijn zusje zou spelen. En Job was inmiddels ook aan, aan het kijken wie dan de rol zou overnemen. Ik, dat, dan blijkt wel, zie je, dan toch, ben je toch aan het lezen. En aan het doorlezen. En we hadden al een gesprek gehad. En Karine uh, uh, en ik hadden elkaar weer ontmoet. Een kop koffie gedronken met elkaar. En dat klikt er gewoon goed. Mm -hmm. En um, dan is zo'n moment dat het gebeurt, en nogmaals, dat is chronologisch opnemen... is wel echt ideaal, hoor. Dat je dus echt na vier weken je maar als alle naar het ziekenhuis... niet dat je opeens in week één, je elkaar net ontmoet... een hup, te gaan wel de grote, ja. grote zieke of afscheidsscène doen. Um, dus je, je, je, je gleed er langzaam in. En ik weet nog wel dat we een hele dag hebben... om een begraafplaats met elkaar gewerkt. En degene om wie het ging, die had natuurlijk vrij... want die hoefde natuurlijk niet de hele dag daar te zijn... Ik hou nog niet het midden wat er met haar gebeurt. U hoort het. God, <laughs> en dat is toch een groot gemis. Dat is toch raar. Dat is toch raar dat je uiteindelijk... Uh, dat, dat, je, dat ze er dan niet is. Ook al is het maar een toneelstuk of een film. Maar dan ga je, dan ga je gewoon mee in, in, in, het, in het drama. In, ja. het, in, da, in dat gevoel. Ja, er was een ziekenhuidsscène waarin ze zegt van... Uh, vind je dat ik goed heb gedaan of zo? Of ik ik vind dat ik het goed heb gedaan, en dat, dat, dat, dat, dat, dat raakt me ook enorm. Maar het kwam ook omdat we al vier weken met elkaar om, op waren getrokken. En het, en het komt ook omdat je op een bepaalde leeftijd... of een bepaalde fase in je leven bent... dat deze onderwerpen zich, denk ik, ongelukkelijk ja. aan, aandienen, toch? Ja, ja, ja. Nou, Omdat je enerzijds kinderen hebt en de ouders ja, om die heb, te verlie ja. verliezen. En aan anderzijds... ja, je weet dat je ouders nu als eerste gaan. En die, die gaan hartstikke goed. Ze zijn al bij 79, terwijl ze toch echt heel veel hebben gedronken en gerookt. En alles hebben gedaan wat God heeft verboden op een, een leuke manier. Hè? Ja, ze lachten er heel erg om. Maar <laughs> ze zijn nu al 79, beide. En dat, uh, dat wordt nog een flinke wedstrijd. <laughs> <laughs> Het is kwaad. <verkeersinformatie. laughs> Het zijn uit elkaar. <laughs> Van de dagelijkse files is alleen de A4 nog over. Amsterdam-Den Haag, bij Hoogmade, 3 kilometer. Maar de politie is bezig met een technisch onderzoek naar een ongeluk op de ring van Rotterdam. Op de A16 vanuit Breda gebeurde een ongeluk. Er staat bij het plein op de hoofdrijbaan 2 kilometer. Daar is de rechterijst ook dicht. Op de parallelbaan zat er 3 kilometer. NTR brengt cultuur. Elke dag. In Kunsthof praat ik vanavond met Paul de Leeuw. Hij is acteur. Hij is uh, hoofdrolspeler in de nieuwe Nederlandse speelfilm Alle Tijd. Uh, een paar keer heb je de afgelopen tijd gezegd. hoe blij jij nou eigenlijk bent dat deze rol op jouw pad is gekomen. Dankbaar ook, juist nu. Zeg je dan elke keer. En dan denken wij allemaal... oh ja, natuurlijk. Want hij heeft zo'n zware jaar achter de rug. Dat moest er nog komen, hè? Jaar... De, de opname was achter de rug. En toen begon de Mali Wodo uh, uh, uh, van, ging de Mali Wodo vrijdagshow van start. Dus ik had die opname al achter de rug. Maar goed, het was eigenlijk teleurstelling op teleurstelling... of vlek op vlek, want je had natuurlijk al een, een vrij heftige tijd... als televisieproducent... Waar niet alles van een leien dakje ging. De Mardi Wodo-show, dat gaat ook niet. Of ging ook niet uh, zoals je wilde. Geen het was, niet. ging niet zoals je wilde. Hè? Ja. En het is eigenlijk. Dus de, de, er is veel tegengevallen de afgelopen jaren. Ja, maar je kan het, je kan het nog verder terugleiden. Uh, je kan eigenlijk gaan naar. Uh, kijk, de, de, de Mooie Weerdeleeuw. moet al die titels. Dat wordt steeds moeilijker dan ik ouder word. Maar maar, is een de titel leeuw... doen wij zelf niet in voorkomt. Ja, dat is fijn. <laughs> Mooie Weerdeleeuw was een groot succes. Dat was echt. Dat komt. Dat, dat, nee, dat was echt. Uh, was geweldig. Bekroos. Ook geweldig om te doen, bekroon, maar dat doet hij niet toe. Maar gewoon, het was een leuk formule. Maar dat was ook de eerste formule dat heel veel mensen... Op een, God, wat is die bepaalde, leuk, bepaalde leeuw leuk. Mm -hmm. uh, vaak is het, je bent voor of tegen hem of tegen mij. En dat is ook oh prima... Dus op een gegeven moment waren wij er klaar mee. En niet alleen ik, maar ook de eindrector. Je voelde om je heen ook van ja, dat, het werkt niet meer. We het anders doen. Ik ben snel verveeld. Wat ook een uh, Corland Maas, een goede vriend van mij, die zegt altijd van ja, jij bent snel uh, verveel je. En dat ga je eigenlijk, moet weer misschien ook iets kapot maken om er weer opnieuw te moeten opbouwen. Daar, daar, daar dacht ik een halfweg deed. Nou, van ons. Ik denk er nu wel. Denk, nou, ja, je hebt daar misschien wel gelijk in. Want ik denk: naar nou, Mooi Wederleeuw hadden we geen goed, goede oplossing. Of een goede opvolg voor Mooi Wederleeuw. Maar we bleven wel op zaterdagavond prime time bleven we staan. En dan ja. zakt het opeens in. Dan is het, is het nog wel, maar ook weer niet. En vervolgens gingen we in januari weer terug. Maar je voelde naar de oude formule. En. Toen op een gegeven moment kwam de Mali Wode Vrijstel... van ik echt denk en dacht, dat is een hele goede formule... om amusement met nieuws te koppelen. Het kan ook onderscheidend zijn, zich onderscheiden van andere dagelijks programma's... als Paul Witteman, waar de actualiteit uh, superieur is... of uh, de wereld door, waar echt gewoon alles komt... en waar ze dus alles kunnen behandelen, waar ze ook goede invalshoeken hebben. En dan, is het, ja, dan gaat het op een gegeven moment mis. Het, het slaat niet aan, uh, het, het werkt niet. En dan... Ja, dan is het opeens... Dan, dat staat dan buiten wat je als producent doet. Want het is natuurlijk wel Paul de Leeuwen, maar Het is natuurlijk een EVA waar meerdere mensen aan dat verbonden zijn. Dat is jouw bedrijf, zijn. hè, ja, EVA? Dat is het bedrijf en vele anderen. Um, maar het gaat nu eigenlijk om wat ik zelf doe en deed. En toen voelde ja, het voelde gewoon niet goed. En het, het ging maar door. Het, het hakken op me. En het, uh, het, het slechte. We zijn Paul de Leo moe. Of hij moet ermee stoppen nog even. Dacht je voor mij word ik op een boot gezet. Ergens in Noord-Afrika gebracht. En dan uh, maar weer terug te zwemmen. Mm -hmm. Maar dan opeens, wordt ja, er op een gegeven moment wordt er een beslissing genomen... Nou, we gaan wel door in januari, maar we gaan het anders doen. Toen kwam er gelukkig de hoofddirecteur Sander van der Ede... kwam van de wereld daardoor af en wilde dolgraag het programma... een nieuwe impuls geven, samen met een aantal nieuwe mensen. De oude die hadden ook weer opeens nieuwe zin. Uh, Filemon had een goede rol gekregen om als een soort razende reporter... Uh, live op uh, punten te staan. Niet meer naast jou als, als co-presentator? Uh, co ja. En dan opeens zie je dat het, dat, het, dat het lekker gaat en dat het weer loopt. Alleen... Um... Wat was het zwaarst in die periode van, van heftige kritiek? Van Paul ja. de Leeuw als bootvluchteling? Nou, dat, dat het, het, het ging maar door. Ik weet, ik weet nog wel, december gingen we op vakantie. 7 december, ik had wat boeken meegenomen. Ik had er echt zo ik nadenken. Wat was nou vroeger? Wat, wat maakte mij nou zo goed of leuk? En probeer nou eens terug te zoeken. Wat, nou, wat, wat, is nou, wat is nou de kern? Of waar... waar, waar, waar hoe moet je nu doorstarten? En wist je dat eigenlijk? Nou, gaandeweg. Uh, ik heb het boek van. Uh, ik heb dat boek. Ik heb een geweldig boek van Toon Hermans gelezen. Een biografie door Jacques Kleuters. En daar staan uh, geweldige hoofdstukken over publiek. Hoe publiek is. Hoe je een show moet opbouwen. En daar heb ik heel veel aan gehad. Van. Uh, ik was vroeger natuurlijk de, de, de leuke jongen die het ontzettend leuk vond... om sowieso dat, dat er sowieso mensen de deur uit waren gekomen om naar mij toe te komen. Dat vond ik al geweldig. En dan maak je een programma, en dat zegt uh, Jacques Leus in het boek van Tony Hermans. Eerst de mensen zijn eerst een beetje bezig van... ja, ik zit net niet goed, of ik zit een grote hoofd voor me. Dan zegt Tony, komt binnen en zegt van mensen, we gaan er een gezellige avond van maken. Nog niet te veel informatie geven. Dan zegt we gaan dat doen, en we gaan dat doen, en we gaan dat doen. En dan volgens ga je de mensen meenemen in het plezier... Ja. wat je hebt om een programma te maken. Nou, Dat zie je volgens mij nu terug. In de in de Madi Wode Vrijdagshow. Je zult aan mij niet zien dat een gast niet is gekomen. Dat de gast heeft afgezegd. Of dat het niet lekker ging. Om tien uur hebben wij het leukste programma van de dag. En is het feestelijk? Is het feestelijk, ja. ja, ja. En is het ook. Uh, kijk... Maar ik ben, ik ben zo benieuwd naar wat je van je. Want je refereert nu aan het boek uh, over Toon Hermans van Kleuters. Maar dat, dat was naar aanleiding van mijn vraag... van wat je over jezelf ontdekt hebt. Ja, ja, dat heb ik dus ontdekt, dat ik je weer terug moet naar, naar... het feestelijke. Het vrolijke. Dat, ja? Je moet niet alle ellende op je rug meedragen. Dat mensen zeggen, god, wat is je aan het zweten? Wat dat zit er toch een benauwdheid in die jongen? Um, en wat um, ik dan nog een andere vraag? Want op een gegeven moment was ik 17, 17 december. Je zei, wat heeft het je hart geraakt ja. kritiek, hè? Ja. Toen 17 december. Ik zat met mijn kinderen in Spanje in ons huis. En dat was hartstikke elke dag feest. En uh, puzzelen. En, uh, en Uno spelen. En, en lezen, veel lezen. En volgens. Zag je van die katernen van de kranten. Die hadden we al wel op internet. En volgende week de hoogtepunten en dieptepunt van. Het, oh, ja, ik oog. Oh, we gaan weer wegdoen, wegdoen. Stijgers en zakkers. Denk, stij, not. And, of uh, wat hot, not, and not. And not. En Paul de Leeuw stond wel, steeds dan, aan de verkeerde kant van ja, de streep. Ja, en wat ik op maandag. Oh. Toen was, ik, dacht, ah ja, ik dacht, nu zijn ze nog niet begonnen, dat was volgens mij 70 december. En op maandag, ja, plaf, de DLC. Dus echt de grootste loser van het jaar. Dat was ik dan. En toen was het wel, dat, dat was toen klaar. Ik dacht, ja, ik ga ook niks meer lezen. Nu ik ga ik geen jaaroverzichten meer zien. Ga geen shownieuws meer kijken. Ga geen RTO Boulevard doen deze dagen. Gewoon aan de tapas. Maar wat gebeurt er dan? Want ja. Ik zou er gewoon niet tegen kunnen. Heel simpel, maar ik zou ook gewoon een week gaan huilen. Nee, dat is mij niet overkomen. Dan dat, dat had ik echt maanden moeten huilen. Maar dat is niet gebeurd. Het, was ook, uh, het is thuis ook heel prettig. Wij hebben thuis een soort... Uh, uh, Henk van Dorp, uh, daar heb ik veel contact mee. En die zei uh, tegen mijn partner... Nou, wat lekker was als ik thuis kwam, dan zat mijn vrouw gewoon thuis te wachten. We zaten wel even nababbelen en een beetje een drankje drinken. En al die maanden dat het misging zat, uh, maar het nooit uit. Zat er altijd nog een hond en een paar katten en mijn man te wachten. Op, uh... Die sowieso altijd de grootste fans uh, zijn natuurlijk. Nou, dat is niet helemaal waar. Oh. Nee, de katten natuurlijk wel. Oh. Maar uh, mijn man die kan toch wel vrij kritisch zijn over het een en ander. Oh, dat, en dat... die evalueert dan ook? Nee, we hebben nee, niks oh. geëvaluurd. We hebben helemaal nee. gelachen. Oh, over dingen die misgingen. Of, uh, nee, het wordt vooral een zintonic of een wijntje en een, en een borrelnootje. En uh, vooral niet... en af en toe zei ik er wel wat van. Maar het was niet zo dat we gingen heel erg na gingen evalueren... dat ik een soort rondom tien had over het programma. Helemaal niet. Het was meer dat je... Die kwam weer thuis, waar het goed was om half acht volgende morgen... stond je weer op om de kinderen het brood te smeren. Maar het lijkt me zo'n zo afschuwelijk wreed gevoel... als je op een gegeven moment denkt... Uh, I've lost that loving feeling. Ik ben het gewoon kwijt en ik weet niet precies meer waar het zit. Nee. Nou ja, dat moet je dan met veel praten... en toch met een aantal mensen, bij een aantal mensen te raden gaan... en dan komt het blijkbaar toch weer terug. Want wij spraken met Gijs Groenteman. Hij heeft ooit in je redactie gezeten. Hij is een soort familievriend ook van je. Ja. En journalist die zich heel erg met media ook bezighoudt. En hij zegt, de carrière van Paul is conjunctuurgevoelig. En dan schetst hij eigenlijk dat het altijd... Eerst begint met bewijzen, dan klimt hij langzaam omhoog... tot de top wordt bereikt. Dan begint hij zich te vervelen. Dan krijgt hij iets destructiefs. Dan wordt hij gemakzuchtig. Dan verliest hij zijn focus en is hij afwezig tijdens het werken. En dan gaan de publiek en de pers zich ermee bemoeien en op hem inhakken. Worden de grapjes grimmiger, stort het programma in. En dan begint het hele proces eigenlijk weer opnieuw. Er zijn helemaal geen andere oorzaken voor het licht aan Paul zelf. Hij is net als een kunstenaar die zichzelf niet eindeloos wil herhalen... maar zichzelf steeds opnieuw wil uitvinden. Nou ja, het is... Uh, het is uh... Ik geloof niet dat ik... Dat ik min, het enige wat niet klopt is dat ik met minder zin mijn werk doe. Dat geloof ik niet. Hm. Uh, maar is, er zitten heel veel waarheden in. Ja. Het klopt als een bus. Jezelf steeds opnieuw uitvinden. Je moet het uitvinden. Ja. Want kijk... Wat, wat, dat is een vermoeiend proces. Ja, hoor. maar als het in je zit, ja, dat is gewoon... Dat haal je niet weg. Um, dat, dat zit gewoon blijkbaar in me. Ja, dat is ook geen last. Maar het is vaak als je mensen... Ja, je moet ze gaan vernieuwen of hij moet uit de comfortzone, dat ook laatst door iemand gezegd... Ja, maar dat, dat zou ik nog wel aan, aan andere mensen ook toewensen. Dat ze zich van gaan vernieuwen of uit de comfortzone. Maar die hebben er schijnbaar geen last van. Die kunnen dat jaren blijven doen. Of maar die, die kunnen... staan ook niet op, op, op, op die nou ja, bijna eenzame hoogte. Nee, je maar dat geloof ik niet. En dat, nou, dat, dat gevoel heb ik helemaal niet. Dat, maar die dat... koorts die jij in je hebt... die maakt natuurlijk ook dat je heel goed presteert. tegelijkertijd. Nou ja, als het goed gaat. En, ja. als het, en misschien heb ik ook de afgelopen maanden... tot echt januari, want dat, dat is echt wel teruggekomen... ook dat ik zelf meer grip op het programma had. En daarvoor had ik minder grip op het programma. Ik heb ook wel eens gezegd... Ik heb misschien mijn talenten, dat zegt nu Schijs ook... dat je je talent vermorst. Um, en uh, ik las laatst een interview met Linda de Mol. Uh, die zegt van ja, Linda zit overal op. Het was, was een Nova College Tour, daar ging het geloof ik over. Ja. Dat ze overal op zit. Dat ze zelf de kleuren van het decor... Ja, dat deed ik niet meer. Ik nam ook snel genoeg, om, oh ja, als het niet kan, dan kan dat niet. Dat was ik, zo was ik vroeger niet. En... Um, maar je bent natuurlijk als mens ook veranderd. Nou ja, er zitten natuurlijk twee kinderen. En uh, ja, je bent misschien ook wat milder geworden. In die zin dat je de lat misschien niet, uh, niet, niet hoog genoeg voor jezelf legt. Ja, misschien ben je ook gewoon milder geworden. Of wil je een soort vijf uur show maken met een gezellig koffiepot? Ja, dat zou kunnen. Ik geloof niet, dat ik dit ik geloof een ook niet maar ik moet oh, het, zeggen. Ik het nou niet zeggen. Dat dan wil ik het zeggen. Oh ja, heerlijk. Gewoon, ja. Ik op een uur of half acht. Met Loretta. 8. Nou ja, of Quincy, vind ik ook allemaal prima. Het zit er toevallig ja. morgenochtend. Dus de andere handelingen kunnen geopend worden. <laughs> nee, maar ik merk wel dat door de rust die ik nu heb en het vertrouwen... en Ik kan, ik moet niet, ik kan niet zeggen dat door dat ik de film zag... dat nou het wordt tijd nu om gewoon goed na te denken hoe je nu, wat, wat de volgende stap wordt. Dat kan niet een dagelijkse late night zo zijn op Nederland 3. Je moet iets anders gaan doen. En je moet ook niet gelijk in september maar iets anders willen doen. Je moet weer wat gaan doen als je denkt... dat is nou iets wat ik graag zou willen maken uh -huh. of zou willen doen. En ik moet zeggen dat ik de laatste tijd... maar ook meer uh, praat met andere mensen. Wat zou ik moeten doen? Wat zou jij denken dat ik moet doen op, op televisie? Uh -huh. Dat deed ik vroeger niet. Vroeger had ik al zelf een idee... en dat werd dan met andere mensen uh, uitvergroot. Uh, dat werd beter gemaakt. En heb je, dan, heb je dan een richting? Heb je dan een idee van... dit, dit is wat bij mij gaat horen in nee. mijn toekomst? Helemaal niks. Eén nee. ding... Waar ik ontzettend blij van werd. Wat, uh, dat zou. En dat zeg ik nu al. En ik, maar dat is echt iets waar ik. Heel, ik zou graag een amusementsprogramma met boeken willen maken. En nu ik het al zeg, hoop ik niet dat het gelijk. Uh, dat is echt waar, waar ik ontzettend gelukkig van zou worden. Op de televisie? Nee. <laughs> Gewoon thuis met zwembad. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar dan kom internet, ik daar nou wel zitten. Vindt nee, het prima, maar, of maar, maar. Internet, het, Tegenwoordig heb je de vijf minuten hè, Vijf minuten televisie. Dat je content maakt voor vijf minuten. Dat ook op iPhones kan en dergelijke. Ja. En ik heb daar een idee over. Dat hebben we. De... Bo boeken, boeken allerlei, hè? Ja. Dus literatuur. Kookboeken. Kookboeken. Uh, tuinboeken. Uh, alles. Oprah, maar, ook, opera, maar dan, dan Paul. Ja, dat wordt dan weer gelijk gezegd, maar, maar dat ja. kan niet... omdat Oprah een enorm commercieel systeem eromheen heeft. Het, uh, maar het is wel uh, bijvoorbeeld de vraag... wie zou de Eline Veren van 2011 zijn? Of als we dan bovendien Eline Veren in een soort Big Brother huis zouden zitten... of in Secret Story, wat zou dat dan voor consequenties hebben? De, die antwoorden geef ik niet, hoor, maar dat zijn een paar voorbeelden. Maar ook die leesclubjes. Een leesclubje Harlingen die gewoon een boek heeft behandel ja. behandeld. Maar... Hebben. Wat staat je daar zo in aan om, nou, om wat, Dat je hier nu. Uh, nou, je vraagt. Wat, wat, wat je gaat zo ik, willen. Ik weet echt niet. En dit is het enige wat de afgelopen uh, weken opeens ontstond onder de douche. Dat ik, ik zit nu. Ik, ik ben Valder Titan aan het lezen. van ken Follett. Mm -hmm. Nou, het is een boek. Ik ben nog ste ik Op een gegeven moment Googelen. Is, is dit boek eigenlijk wel goed ontvangen? Want ik wist het gewoon niet. Nou, ik zit nu bij de laatste 60 blad. En het is echt een ontzettend lekker goed boek. Vakantieboek. Ehm... Um, ja, dan zou ik het eigenlijk tegen iedereen willen zeggen: je moet dat boek echt lezen over de Eerste Wereldoorlog. Het is heel erg mooi geschreven en het heeft ook zoopachtige kant. Het is, het, is, het is prettig lezen en het, is, het maakt heel goed duidelijk die, die, die verandering naar, uh, naar uh, echt het socialisme: dat, dat de, de arbeid het voor het zeggen heeft. Mm -hmm. en in Rusland is veel zo, van Amerika, Duitsland, Engeland. Nou, nu ik het alweer zeg, denk ik niet zit erop te wachten. Maar dan denk ik, ja, ja, dat ja dat je je zit, het hangt er vanaf wie je doet. Ja, en, hoe je en, het doet. Ga, en, en hoe je het doet. Ik moet nou niet met, echt met een cultuurfilosoof daarover gaan hebben, maar meer met wie zou je het dan over? Zou je het met Cousy over gaan hebben? Over het feit: Val de Titanen. Ja. Uh, ja. Of met Van Ulm of uh, Van Ulm, hoe weet iemand Maar. Uh, het is ik heb er geen antwoord op. Ik weet echt niet wat ik ga doen... maar dit is nou het enige waarvan ik erg opgewonden raakte. En op een gegeven moment zei ik ook tegen Job... zou je nou van alle tijd een tv-serie kunnen maken? Daar raak ik dan ook opgewonden van. Een soort uh, uh, in, in de alles-is-liefde-achtige sfeer tv-serie ja, daarvan. Ja, met, met, met, met de personage en dan met Molly misschien flashbacks. De... Maar in die, die, die paar dingen die je nu zegt, blijkt wel dat je in ieder geval... Uh, een flinke bocht gaan maken. Ik bedoel, jij gaat niet meer voor, uh, voor een big show... Waarin, waar, waarin mensen uit caravans komen. Uh, of uh, nou ja, elke variant daarop. Maar, he, maar he. kijk, uh, ik bel me in december als ik opeens vier keer een show maak... met mensen die uit een caravan komen. Want dan blijkbaar heb ik dat, dat, dan, toch, heb een heel dat heel toch weer zin drum? in om te doen. Ja. De kans lijkt me gering. Maar opeens heb ik een boekenprogramma vanuit de Caravan. Dan kom jij bij me terug. Ja, dan zit die Caravan er weer in. Ja, die Caravan, of een dat een komt. Ja, ja dat je. is ook leuk. Oh ja. Hé, hey, maar, maar ik, ik moet opeens. Want het komt nou. Die Caravan zit heel erg in mijn hoofd. Omdat je een keer een, een, een, een aflevering met Bassie en Adriaan hebt gemaakt. Donne Linten in een Caravan? En het was de vrouw van, van Bassie. Oh. Die heette Bessie. En zijn die... vader, zijn zoon. Ja, ja dat dan was met Bassi en Adriaan. Ja. Ja, dat, dat is een fantastisch. onuitwisbare indruk. E ja. E ja. Wat, wat, wat heeft. In hoeverre speelt, vind jij nou zelf, een rol. Ja, je bent gewoon een man van bijna 50 met twee kinderen en, en een gelukkig huisgezin, een liefde. Uh, dat hangt, haalt toch ook een beetje de angel uit, uit, uit dat venijnige uh, spel dat je, dat je ons jaren hebt, hebt <laughs> voorgeschoten? Gegeven, ja. Ja. Ja, ik denk ook dat de tijd veranderd is. Wat, wat, waar ik ook in december ging zitten, is van ja, misschien vinden de mensen niet meer leuk dat je constant grappen maakt over iemands uiterlijk, of hoe iemand kijkt. Of, dat je een beetje negatief bent in het in het interview Dus op een gegeven moment, je moet ook proberen om positief te zijn. Dus met, eerst blij dat je er bent... en dan vervolgens ga je luisteren naar iemand... en daar probeer je dan grappen of opmerkingen ja. over te maken. Dat gaat steeds beter. Maar de eerste weken dat we dus met die doorstart bezig waren... ja, dan had ik iemand, uh, ik sprak met iemand... en ondertussen zaten er wel veertig stemmingen met echt klote opmerkingen of grappige opmerkingen... die allemaal ten koste gingen van de gast. Waar uh, ik dan met mijn leuke ogen en mijn leuke uitstelling... Ah, dacht daar heb je hem weer. Maar dat moest ik niet doen, moet ik niet doen. Dat is nu veel minder geworden, het zit er ook niet meer in... Maar ik geloof dat de mensen daar niet meer echt van gediend zijn. Van die stemmetjes? Uh, nee, ten van koste van de, de, de gast ja. of de situatie ja. dat je daar grappen om maakt. Het is, vroeger was ik natuurlijk, toen ik begon, uh, zei ik eigenlijk wat de mensen thuis dachten. Dat was, dat was mijn grote uh, succes. Ja. Van, uh, verrek, dat dacht ik ook. Dat doe ik nu ook weer veel meer. Alleen mensen zien veel meer of zijn minder gelijk verrast door wat ze zien. Omdat mm. ze al zoveel zien. Maar daarmee ben je dus eigenlijk een unique selling point kwijtgeraakt. Nou ja, of je kan, je kan, en dat bedoel je met ouder worden... kan je proberen om een ander unique selling point te vinden. Want voilà. daar ben je nog uh, jong genoeg voor. Enthousiasme en, en bijvoorbeeld uh, enthousiasme over boeken zou dat kunnen zijn. Nou ja, of, of zeggen op een gegeven moment als een gast... denkt ja, wat een irritante gast, dan moet je het wel zeggen. Je moet hem ja. eerst laten komen en dan moet je kijken... Hoe, op de schaal van richter, of van, uh, van genoegen, hoe, uh, hoe, hoe scoort hij. Als het een ongenoegen wordt, denk, dan moet je wel even uh, toeslaan. Het voordat is... de persoon thuis kijkt, denk je, nou wat een vervelende vent... moet ik het inmiddels al in de camera laten zien... dat ik hem ook niet echt heel sympathiek vind. Wat, wat in al die verhalen, uh, of ze nou met oud en nieuw werden gepubliceerd... of daaromheen steeds naar voren kwam, is dat vriend en vijand erover eens waren. dat je misschien uh, de combinatie van, van producent en uh, tv-persoonlijkheid... Uh, slash acteur, dat dat een moeilijke zou zijn. Dat dat op gespannen voet zou gaan ja. met elkaar. De mensen in jouw omgeving, we hebben er een heleboel gebeld... die zeggen dat eigenlijk ook. Ja. Het is moeilijk. Het, uh, dat gaat niet makkelijk. Het is nee. ook niet iets wat hem... Van nature, van nature past. Ja. Ben, je, ben je het er eigenlijk mee eens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik ben, wel een, ik ben enorm creatief. kan ook enorm in een, in een, in een, in een brainstorm-sessie... enorm leuke dingen verzinnen. Maar dan moet het doorgezet worden. En dan blijkt daar toch een, heel, een enorme hobbel op de weg te zitten. Behalve als ik echt me aan iets bind. Dat vind ik, dat vind ik echt goed. Of de persoon vertrouw ik of vind ik leuk. Dan ga ik er wel mee door. Maar het is ook, uh, we hebben ook natuurlijk keuzes gemaakt door programma's te produceren waarvan er uh, kwam steeds meer water bij de wijn. Mm -hmm. En dat is ook terecht. Want het is niet een programma dat je aanbiedt en Oké, okay, maak maar we zien het wel. Dus we Het is eindeloos Maar er komt dan, ja, dat of de andere, place, of moeten dat doen of dat erbij. En dat, ja, daar hebben wij, ik, voor mijn gevoel, soms iets te veel concessies in gedaan. omdat je dat bedrijf wil laten bloeien. Ja. En dat is door, door een nieuwe, nieuwe directie en door een sanering die we hebben doorgevoerd in anderhalf jaar was de vraag natuurlijk, kan ik eigenlijk wel stoppen met een dagelijkse tv-show? Heeft het bedrijf niet hard genoeg nodig? En toen werd er met mij gezegd, nee, je kan, je kan een aantal specials maken... en bij wijze van spreken, eind van dit jaar weer wat, wat doen of ondernemen... of begin 2012, maar daar kan, uh, kan het bedrijf op, uh, op koersen, op verder... Dus het bedrijf kan sowieso verder? Ja. Maar wat, wil, is het ook iets wat jij wil? Wil jij verder? Nou ja, ja, want er zit, er zit geld in. Dat geld ben je kwijt als je zegt ik stop ermee. Daarbij heb ik met een aandeelhouder te maken tijdens van de Emde, Die er alle vertrouwen in hebben. En als je ziet dat we een, een, een positief resultaat hebben afgeleverd over 2010. Dan, waarom zou je dan stoppen? Alleen, ik denk dat je goed moet nadenken. Wat zijn de volgende stappen die je onderneemt? Er is bijvoorbeeld een idee gekomen van iemand en we hebben gedacht... ja, dat kunnen we wel produceren, maar dat zou ook een ander producent zou dat ook kunnen. Dus kunnen we niet een co-productie aangaan? En zo ga je dus met andere producenten, kleine producenten, ga je in zee om te kijken... kunnen we samen niet proberen om dat programma te ontwikkelen en te verkopen aan een omroep? Maar wordt jouw rol binnen dat bedrijf eigenlijk ook langzaam maar zeker anders? Ja, maar die was al niet zo groot. Alleen, ja, dat is... Uh, uh, het is een productie van Paul de Leeuwen, niet van EVA. Alsof ik over al die producties uh, ga of daar een mening over heb. Mm -hmm. Het wordt geproduceerd met een aantal ongelooflijk enthousiaste mensen... die bij ons werken en met enorm veel plezier die programma's maken. En daar, daar, daar, daar huppel ik ook doorheen. Is, heeft het je moeite gekost om, om, om het idee... dat je daarin ook een heel groot ondernemer werd uh, los te laten? Nee, maar kijk, omdat ik een zelfmade made man ben, wat jij, wat jij net zegt... Uh, ben ik ooit begonnen met een klein bedrijfje op een etage in Amsterdam. En uh, Vivian Ipma, nu directeur van de Kleine Komende, die heeft het opgestart. Maar die zat gewoon te kolven. En ik moest op me hurken naar de douche. Om, uh, omdat we dan, ja, dat was een beetje raar, zij kolven en ik, uh, ik douchend. Maar zo zijn we begonnen, dit bedrijf zijn we begonnen door mijn soort totale ceausescu waanzin van in een groot pand. Met, er waren meer plasmaschermen dan personeelsleden in dat, in dat, in dat pand. <laughs> en dan kan ik niemand de schuld vergeven Daar ben ik verantwoordelijk voor. Maar wat was dat dan? Ja, ik weet het niet. En ook iedereen knikt... In, ja, nou ja, het? blinde vlek. Of iedereen knikt ook. Ja, nog een plasmascherm. Op een gegeven moment dacht wat doet dat plasmascherm toch onder die trap? Maar hebben, hebben niet veel te veel mensen om jou heen de hele tijd maar ja geknikt? Ja, maar... Ja, nou, nee. nee want want je dat... kan op een gegeven moment ook zeggen... Ja, Paul, leuk... Maar even gewoon tussen ons. Ja, maar als je het dan zo zegt, dan hoor ik het dan helemaal niet. Want ik loop alweer te brommen door dat uh, wat geweldig. We oh, hebben een idee. We ja, hebben een idee. Nee, je hebt dus het wel ge... is heel moeilijk om door te dringen. Nee, je kan natuurlijk wel zeggen. Of je luistert heel slecht. Ik luister, nou, ik luister wel als mensen inderdaad uh, ook uh, mij echt uh, toespreken of echt denken, Ik wil dat, dat, die, dat, die gehoor, dat ik gehoord ja. word. Je kan natuurlijk zeggen, er zijn natuurlijk mensen uh, in bedrijven verantwoordelijk zijn voor inkomsten, uitgaven. Dat, dat kan ik niet zijn. Maar je kan niet zeggen, dan is hij de schuldige. Ik was, ik, ik was de baas... Uh, en ik, ja, ik heb het ook niet gezien. Ik, zou, ik, bedoel, ik heb ik het plasmischerm niet zelf besteld. ik zo ik heb niet gebeld. Van, gooit het maar het is wel gebeurd. Ja. En dat is mijn verantwoording. Aan de ene kant is het ook heel dapper. Je gokt gewoon en je verliest ook wel eens wat. Ja, maar dat is echt. Dat, dat gun ik iedereen. Want als je nu uh, je, je ziet hoe ik erbij zit. Ja, heel vrolijk. En, nou, maar ook ook echt. met energie. Ik denk dat ik dat, en wel dat wel krijg je terug daar ook heb. uit. Nou ja, dan kan je met terugwerkende kracht uh, zeggen dat het dat het. Uh, ik zei, in januari had ik Frans Klein, waar ik ook echt heel veel aan, uh, aan heb gehad. In oude Faramant, toch? Nou, Oude Faramant is de Varen media directeur ja, oh, Oude, oud, hij is jonger oh, dan nee. ons, wij bij elkaar. Echt oh, waar? Ja. Oh, ja, sorry. Hij is de leeftijd van het aantal kilo's wat wij kwijt willen. Ja, Wacht <laughs> even 63. <hoor>. Maar... Uh, <laughs> Hij, uh, in januari zei ik, ik gun eigenlijk niemand deze periode. Dat klinkt ook een beetje dramatisch. Maar in, uh, na het zien van de film en wat er verder is gebeurd... en die doorstart en dat het op de redactie ontzettend fijn is... en dat je met goede mensen weer werkt... zei ik, nou ja, je kunt ook zeggen... sommige mensen gun je zo'n zo uh, herstart... of ze even nadenken, waar ben je mee bezig? Wat doe je? Sommige mensen willen ook geen behoefte aan hebben. Die denken, laat maar lekker dit doen, want dit gaat heel goed zo. Maar, maar dat is, het is ergens goed voor, bedoel ja, je? Ja, dus blijkbaar het ergens... wel, ja. Ja, nou ja, moet je daarvoor al die, die, die, die pedalen in van ja, complete, verne complete vernedering? Ik, kan me niet, ik weet niet hoe het bij mij zou gesteld zijn als die film er niet was geweest. Als ik die film niet had gemaakt en dat nu, nu net die film uitgerekend. Uh, op 14 april 2011 in première is gegaan. Dat, dat weet ik niet. Want dat is wel echt een soort anker geweest op een gegeven moment. Reddings, was ik misschien zelfs wel. Nee, dat was zo blij. Nee, want het was nee. wel wat anders geweest, denk ik. Maar als jij zo naar jezelf kijkt. je hebt wel meer tegenslagen gehad in het leven. En de wind mee en de wind Artistiek. tegen. Artistiek bedoel ja. ik dan, ja. Ook persoonlijk niet nee. eigenlijk. Nee. Dat nee. is allemaal nee, van een leien dakje. Echt waar? Ja. Ja. Ja. Dat, nou ja, ik bedoel, als je met tien jaar geleden had gezegd... nou, elf jaar geleden als je krijgt een kind... dan krijg je nou, uh, laten we nog één fles opentrekken... maar dat gaat echt niet gebeuren, en Dat is gewoon, ja, twee kinderen, um, een heel prettig leven... goede vrienden, ja, en eigenlijk alles wat ik... kijk, ik, alles is maakbaar. Alles wat ik wilde, kon ik zelf creëren... met hulp van heel veel mensen, maar ook mm. natuurlijk... omdat ik zelf graag iets wil... En dan word je ook nog gevraagd voor een aantal mooie, mooie dingen. Uh, uh, ook toneelstukken of uh, kansen, gewoon artistieke kansen en privé. Hij is gewoon: uh, mijn leven is echt heel prettig. En is dat prettige, harmonieuze, want zo komt het over, hè? dat harmonieuze leven, is dat ook uh, eigenlijk een noodzaak om verder dan de avonturen te kunnen zijn die je bent? Dat weet ik niet. Heb je, het, je steunt ze dus blijkbaar ook. Ja, maar dat weet ik dus niet, omdat het al een aantal jaren harmonieus gaat. Dat weet ik dus niet. Dat heeft dus mee te maken met mijn carrière in de dips gekomen... wat het zo harmonieus is. Dat weet ik niet. Uh, omdat ik 50 word, was opeens sprake van... Uh, vind je het leuk om het theater weer in te gaan? en dan ja. Ik echt, ja, met alle toeters en bellen, orkest en dat. En toen dacht ik ook in december... ja, maar ik ben ooit begonnen alleen met een piano... La, waarom ga ik niet weer alleen met een piano beginnen? Dan kun je nog wel muziek, muziekbanden erbij doen. Of, uh, maar laat het begin nou is gewoon heel simpel. En toen was mijn eerste uh, gedachte, ik ben ooit begonnen in 1985... met het programma Stel Moeder Niet teleur met een koelkast... die ik zelf in mijn autootje mee vervoerde met één licht- en geluidsman. En die koelkast werd dan om een uur zes neergezet. En in die koelkast deed ik dan Annie de Rooij na... En dat God en die koelkast eigenlijk door de jaren heen een heel belangrijk uh, aspect in mijn leven geweest. Ja. Ik worden s'nachts in de koelkast. Uh, opeens kijkt een slaving mij aan. waarom ligt daar een slaving? Waarom is het niet verbrand door mijn, uh, mijn medebewoners? En waarom gaan die vingers voor mij weer in de mayonaisepot? En waarom heb ik een koelkast. of een weegschaal een tijdje voor de koelkast gezet. om maar gestimuleerd te worden om af te vallen? Dit is het leidmotief van de nou ja, Dat is een van de leidmotieven ja. die je kunt gebruiken ja. in een show. die gaat over 50 jaar. En het heet als werktitel nu Vlieg met me mee omdat het eigenlijk ook, dat is wel misschien mijn motto... wat ook op de tegel komt. Je, als, je, als je jezelf niet laat vallen, voel je het niet. Voel je het gewoon niet. Het, het vallen, je wordt altijd wel weer opgevangen. En dat, ik ben wel iemand die, ik laat me maar vallen. Ik zie al waar ik terechtkom. En ik denk dat ik daar de laatste jaren, ook door de, het bedrijf... maar ook door je familie, of door je, dat je zo happy bent thuis... dat ik misschien met te weinig heb laten vallen. En misschien toch dacht, ja, dan doe ik het zo. Dan neem ik me een zeventje genoegen... En dat, dat ben ik niet. Ik wil dan toch of een 1 of een 10. Want daar komt er eigenlijk ook een grote ontevredenheid over. Ja, of dan een soort onrust. En ik merk wel, het programma dat we nu maken... daar zitten echt genoeg ingrediënten in die echt uh, goed zijn. En die worden niet meer gezien, worden niet meer benoemd. Wel, je komt af en toe wel in de tv draait door... of we halen heel vaak de telegraafsite. Als we dan zeggen, Lieke Lexmond heeft geen tijd voor een relatie. Maar ik denk, ja, is dat nou wat ik wil? Wil ik naar nou de telegraafsite halen? Of wil je toch horen om je heen? God, dat programma heeft toch potentie. Of dat, ja. dat is inhoudelijk goed. Ja. En ik, ik met tijd, nou, vaak denk ik van ja, het programma heeft echt een... is het toch een soort antwoord op late night amusement. Wij, uh, wij zijn toe aan de, ik vond dit een mooi eindpunt, uh, uh, uh, aan, aan de tegel. jij ja, je bent hier als eerder geweest. Je wist uit je hoofd nog wat je geschreven had. Ja. Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks. Dat was de eerste keer dat je in dit programma was. ja. Nemen zoals ik ben, nemen zoals mijn haren vallen. vallen. Dat komt, uh, toen ik HAVO-examen deed, was dat een, uh, een, een, een, een, een, een, een spreuk of iets... waar wij een, een, een, een, een tekst op konden maken. Maar ik weet nog steeds niet van wie het is. Dat weet ook niemand. Nee. Misschien, zo een luister, luister, die herkent het graag. Graag mailen naar uh, via radiokunststof.nl. En dan nu schrijf je in grote hanenpoten op je tegel. Als het niet valt, dan voel je het niet. Oh, nou, heb je net gezegd. Ja. Ik vind het leuk, je speelt een mooie rol in alle tijd. Dank je wel dat je hier was. Vanaf vandaag in de Bioscoop zometeen twee dingen met Margreet Rijntjes en dan onder andere maar de José Heiko Kroeze. die namens de kustwacht twee weken boven de Middellandse Zee hing... en uh, om de stroom Libische en tu Tunesische bootvluchtelingen in kaart te brengen. En vanavond vertelt hij wat hij vanuit de cockpit allemaal zag. Nogmaals dank. Dank je wel, Petra. Meneer de Leeuw, dit was aflevering 2262. Er zijn hier nog wat kindertjes die u misschien even wil instoppen. Fijn, bedankt, prettig weekend allen. Tot maandag. Radio 1: nee. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Elke dag. Wie is de beste amateurkunstenaar van Nederland? Zondag wordt de winnaar in Kunst of TV bekendgemaakt. Hans Aarsman bespreekt de beste bruiloftsfoto's en Naima Tahir schrijft over een vrouw die haar eigen leven wil leiden, maar daartoe niet de kans krijgt. In Kunst TV zondag om 5 over 6 op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Elke dag overlijden 108 mensen aan hart- en vaatziekte. De Hartstichting werkt hard om dat aantal te verlagen.